Vandaag werd in het Zuid-Hollandse Ter Aar vogelgriep ontdekt op een bedrijf met 43.000 kippen. De vogels worden afgemaakt. En afgelopen weekend gebeurde dat op een pluimveebedrijf in Hekendorp in de provincie Utrecht. Er zijn vandaag opnieuw maatregelen genomen die moeten voorkomen dat de vogelgriep zich verspreidt, zoals een landelijk vervoersverbod. Het is nog onduidelijk of de vogelgriep in Ter Aar, net als in Hekendorp, de voor dieren zeer besmettelijke H5 n 8 variant is. In Diepeveen bij Deventer is een trein op een vrachtwagen gebotst. Dat gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang. De vrachtwagenchauffeur is om het leven gekomen. In de trein zijn twee mensen gewond geraakt. Door het ongeluk rijden er geen treinen tussen Deventer en Oost. En dat duurt volgens de NS nog zeker de hele avond. In het oosten van Oekraïne heerst totale wetteloosheid. Een VN-commissie zegt dat er burgers worden gedood, gemarteld, onterecht vastgezet en soms verdwijnen ze spoorloos. De Mensenrechtencommissie zegt dat er sinds het staakt het vuren van 5 september gemiddeld 13 doden per dag zijn gevallen. Bijna een miljoen mensen zijn voor het geweld in Oost-Oekraïne op de vlucht geslagen. Er komt een onderzoek naar de vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. Er worden geregeld vraagtekens gezet bij de kwaliteit van die sites. Minister Schippers gaat bekijken of er maatregelen nodig zijn. De autoriteit Financiële Markten concludeerde kort geleden dat de dienstverlening beter kan. Maar de vijf grootste vergelijkingssites werken volgens de AFM wel in het belang van de klant.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 Vier op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Zes kilometer staat tussen Vinkenveen en Knoopend Holendrecht. De weg is weer vrij na een ongeluk. A2 Utrecht richting Den Bosch heeft vijf kilometer tussen Beest en Knoopendel. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoogmanen, Zoete Rijndijk, 2 kilometer file. A6 Lelystad richting Muiden, 3 kilometer file bij Knopend Muidenberg, de rechter rijstrook is dicht. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij de rij 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht, 4 kilometer tussen Woerden en Knopend Oude Rijn. Ook op de A12 richting Utrecht bij Knopend Lunetten nog 2 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft-Zuid, 3 A13 Den Haag richting Rotterdam bij Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Papendrecht 2 kilometer file. 3 kilometer op de A20 richting Gouden bij Moordrecht. En door een ongeluk op de A27 Utrecht richting Gorkum... staat nu tussen Hagenstein en Lexmond 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Is zin in ZFM ZFM met nu ZFM in de avond In the morning gotta run to the bus so I won't be late All the long I gotta run things to do be done cause I know that these things can wait The populace. Watch out, coming how else these rocks gon' lift from the second floor? But this pyramid up is in an obvious Death for captive in the prison of capitalism. Bleeding battery, liquid for them to enhance the system. Meaning on top to beat the drummers, we dance to the rhythm. How much is humming your own melody? Actually, giving my soul is not for the taking. But yet yeah, and still I feel like I'm running too fast to even be living what I'm going to see. I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? That's all for now. I think I gotta slow down. I'll be born wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. Running, ja, dat was hem uh, helemaal uh, niche, was dat. En achter niche, daar schuilt uh, Sietske Heun. Uh, zij heeft uh, de new me, uh, vorig jaar uitgebracht. Of nee, vol, volgens mij zelfs dit jaar nog. En dat heeft ze met uh, middel van crowdfunding heeft ze dat, uh, voor elkaar uh, gekregen. Uh, dat uh, nummer dat heet uh, trouwens uh, Nervous Breakdown. Dat heeft ze gebruik gemaakt met uh, Unorthodox. Dat uh, is uh, degene die, uh, die ook op uh, te horen was op, uh, op dit uh, mooie werkje. Uh, en naar mijn idee mag het ook gewoon meteen de single worden. Maar goed, uh, wij hebben een, uh, een gast uh, die haar, uh, boek over, iets over haar boek gaat uh, vertellen. Dat gaan we zo dadelijk ook echt doen. Uh, maar we hebben er ook uh, even weten te strikken voor twee nummers. Eén uh, is een cover, maar ja ik zeg er ook bij... Hij is wel heel eigen tijd en een beetje ook nou, behoorlijk niet Bus. Dat uh, mag ik toch wel, uh, eigenlijk wel zeggen. Maar ik denk dat je ook wel een beetje bewonderaar bent, ook van Bob Marley. Hè? Ja, zeer zeker. Dat ja. dacht ik al. Ja. En uh, daarna dan komt dat nummer wat ik zo heel fijn vind. Dat heet Jerusalem. Dus, uh, dus we gaan beginnen met Redemption Song. Het, je mag, uh, je, het is aan jou. Dankjewel. Oh pirates, yes they rob by. Sold I to the merchant ships. And minutes after they took I from the bottomless pit. Well my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly Won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever hate Redemption song Emancipate yourself from mental slavery None but ourselves can free our mind Have no fear for atomic energy Cause none of them can stop the time How long shall they kill our prophets While oh, we stand aside and look Hey, some say it's just a part of it We've got to fulfill the book So won't you help to sing These songs of freedom, cause all I ever had yeah, yeah. redemption song. Emancipate yeah. hey, so yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. Oh,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 Redemption soul Redemption soul Ja, ja, zelfs op de gang. De leden van Riders Reign uh, zaten ook mee, uh, mee te luisteren. Uh, zo dadelijk gaan we natuurlijk nog een uh, nummer van uh, Nicole horen. Uh, de kop is er in ieder geval af. Dus wat dat gaat, uh, Belooft het nog wat. Uh, eerst gaan we nog even van een andere winnares van de grote prijs van Nederland. Namelijk degene die de laatste keer heeft uh, gewonnen. En dat is Sophia Dracht. Uh, zij heeft ook uh, in de voorronde gezeten van de beste singer-songwriter van Nederland... Ook een platform uh, waar uh, singer-songwriters nog uh, het een en ander kunnen doen. En ja, het zijn ook niet de minste die uh, dan uh, een oordeel gaan vellen. Muziek is altijd ook een kwestie van smaak, zeg ik dan altijd maar. Ja, en toch uh, hoor je wel het vakmanschap uh, eraan af. En in dit geval het vakvrouwschap. Ik zei al, uh, voor het nieuws van 7 uur hadden we er ook al een die uh, de vakgeel goed verstaat als Fabiana Dammers. Maar Sofia Dracht kan er ook wel wat van. En dit is van haar laatste, eigenlijk haar debuutalbum, I See You, de single. Ja, ja, ze was nog niet helemaal uit, uh, uitgespeeld. Sofia drachten, ja, ja. Uh, het leuke is dat, we, dat ik een aardige e-mailwisseling met uh, Sofia heb uh, gehad. Uh, het is nu nog eventjes uh, geparkeerd. Uh, dat we wilden zeggen, ik was met haar bezig, maar uh, het is zo ver weg. Wat betreft onze planning. Want ja, wij zitten tot, uh, tot, uh, tot met februari zitten we vol. Dus uh, in die zin uh, gaat er uh, nog wel wat uh, gebeuren. Een van de, de achtergrondzangeressen uh, die straks uh, hier uh, te horen is, die is dan ook nog te gast. Dat, ja, dat is, ja, dat krijg je ervan als, uh, als je dus met het ene mee bezig bent. En uh, nou ja, dat, dat, dat maakt het dan wel heel speciaal. Uh, dat uh, Sofia dus uh, gezegd heeft, nou, ik zo lang plan ik nog niet vooruit. Dus dit uh, was dan eventjes weer van haar album en ook tegelijkertijd de single. Wat voel je ervan? Ik vond het prachtig, heel ja? sferisch en heel, heel gevoelig, heel mooi. Ja. ja. Um, over jouw boek nog, he, want yes. uh, daar hadden we je natuurlijk ook uh, voor, uh, voor gevraagd. Want, en daar wil je natuurlijk het een en ander over vertellen. Jezelf uh, heb ik het dus, uh, de inleiding en uh, de, het uh, deel van het eerste hoofdstuk uh, ja. gezien. Um, alles uh, ja, valt in staat met een positieve levenshouding. Want dat proef ik er ook heel duidelijk uit. Ja, je, je, je zit wel flink in de buurt. Het, uh, het boek Dream, Big Work Hard, Think Smart. Het, het concept is eigenlijk vorig jaar ontstaan. Um, ik geloof heel erg dat de dromen... Hè, dat, daar hadden we het net toevallig over, dromen die je hebt... kunnen mm -hmm. zeer zeker mm -hmm. uitkomen. Maar als je maar je focus behoudt... en dat ook stru structureert en er een plan voor schrijft... Um, alleen is het gewoon zo dat je krijgt dit niet mee op school. Um, je wordt niet echt aangemoedigd om echt, echt gas hè, je dromen te volgen. Het is mm -hmm. meer van, ah, mm -hmm. kies toch maar voor de zekerheid. En mm -hmm. et cetera. En ik, ik was het boek aan het schrijven. En um, in mijn eigen leven zie ik dat het je dromen navolgen gaat met een prijs gepaard. Um, en daarom dacht ik ook van, oké, okay, ik droom groot, maar ik werk ook echt hard. Mijn zucht zegt altijd, ja, ik ben een luxe paard. Ik werk ja. hard, maar ik ben wel luxe. Ja. <laughs> Weet je, en toen dacht ik, ja, dat is wel zo. Wanneer je je dromen najaagt... dan moet je daar heel hard voor werken. Maar ook goed nadenken voordat je iets doet. En het denken heeft weer te maken met je denkpatroon. Ja. Hoe, hè, hoe, hoe ben je ingesteld als nou, mens? Maar moet dit allemaal toch... Hè, dit hoofd en dit <lacht> lichaam... moeten toch wel een <lacht> beetje in harmonie zijn met elkaar? Hè? Ja. Het is een beetje iets wat ik geleerd heb. Ja, mensen op de webcam kunnen de zeggen... ja hallo, ik sta op de webcam. Sta ik zo. <lacht> die denken, wat is die nou aan het doen? Ja. Hey, maar dat, ik heb geleerd... bij de neurolinguistisch programma... Hè, dat is ook zoiets... Uh -huh. die zeggen van ja... je spreekt eigenlijk als het ware ook met, met dit... Maar ik weet niet hoe jij daarin staat. Nou, dat is heel mooi, want er komt een stukje in het boek en dat heb jij nog niet gelezen, natuurlijk. Nee, nee, nee ja. dat moet ik nog lezen. Ja, <laughs> ja. Dus, uh, nee, ja. er komt een stukje in het boek voor um, waarin ik uh, um, een, ja, een dialoog en een bootcamp die ik heb gevolgd bij een neuroloog van hmm. Bjorn Nijenhuis, um, oud schaatser ja, ook. Ja, ja. zie je, ja, Bjorn Nijenhuis. Ja, ineens <laughs> denk ik, ja, inderdaad, ja. En uh -huh. um, nou, ik heb een bootcamp uh, dit jaar bij hem gevolgd en wat, wat je ook net zei van het balans tussen lichaam en, en je brein eigenlijk. Mm -hmm. um, dat dat hartstikke te manipuleren is. En ja. dat wanneer je tot jezelf spreekt ook. Hè, dus ja. in plaats van als, als, als voorbeeldstellende dan wanneer je hele negatieve mensen hebt. Die hebben ook vaak lichaamsklachten. Ja. Maar wanneer je het tegenovergestelde eigenlijk toepast. Ja. Dan krijg je ook veel meer positieve uitwerkingen. Ja. Nou. In de bootcamp hadden wij dus een hele pijn, pijnlijke oefening... Ja. waarin we onze bilspieren um, gingen trainen. En op een gegeven moment kom je op die pijngrens. Ja. En toen zei Bjorn... Praat nu tot jezelf. Die pijn is niet echt. Die angst is niet echt. Kijk, de... ja. het Je zit tussen je oren. En het is met, daar zit de topsporter natuurlijk die, die, ja. dat, die dat bedenkt. Ja. En, en, je, en je, je gelooft het niet. Maar waar? En ieder hield het gewoon veel langer vol. Mm -hmm. En pas toen hij zei: Oké, okay, nu stoppen. En toen, echt, iedereen viel op de grond. Ja, ja. <laughs> maar het feit dat, dat je die pijn... en die angst kunt verleggen. En daar spreek ik ook een klein beetje over... in mijn boek, dat je eigenlijk de angst... om je dromen te volgen... Uh, die kun je eigenlijk verleggen. Die is er eigenlijk niet. Je, je kunt het verwijderen. En... Um, om je dromen te behalen um, ga, zal je heel vaak vallen. Maar wanneer je opstaat moet je weten wat je moet doen. En daar praat ik dus over. Ja, want uh, uiteindelijk is het... Uh, je komt alleen maar voorwaarts. Als je dus iets meegemaakt hebt wat even minder leuk is... Uh, he, daar, daar trek je dan de les uit. Van de volgende keer doe je het niet. De uh, catapult, catapult effect. Ja, hè? precies. Ja. Uh, ik, heb ook, uh, ik ben ook in mijn... Uh, leven als autosportverslaggever... ene heer Jan Lammers tegengekomen. Die heeft ook dit soort wijsheden. Die zegt: Ik vind het leuk als ik fouten maak. Want dan weet ik, de ja. heb ik wat geleerd. Ben ik yes. wijzer geworden? Is dat ook zoiets? Ja, ik. ik um, dat. ik. Ik ben het er niet helemaal mee eens, maar met deels wel... Nee, nee, nee, natuurlijk nee. niet, joh. Ja. Helemaal geen sorry. Ik, ik geloof dat je niet bewust fouten moet maken. Ja. Maar ik geloof wel de fouten die je overkomen, ja. Dat, ja. dat ze zeer zeker levenslessen zijn. Dat bedoel dus, je ook. Oh, Oké, okay, ja. nou, ja, dat zie je dan dat samen, samen op één lijn. Ja. Want daar ben ik het wel weer mee eens. Ik ja. ben heel erg overtuigd van dat alle fouten... Een fout is pas een fout als je er niet van hebt geleerd. Dan is hij echt, uh, dan, dan is, is het echt een fout. Dan is echt fout. Maar ja. zodra je ervan leert, is het geen fout meer nee. in mijn ogen. Ik eh, ga even naar links eh, kijken naar uh, Marcus, of die uh, uh, al uh, redelijk uh, klaar is euh, om uh, Nicole uh, uh, eventueel daar, uh, daar mag, uh, mag gaan zitten. Dat ja, ja? ja? Okay. Dus de blik. Wel, ja, ja, ja? Mar yeah? uh, Marcus, ja? Nee? zegt uh, ja. Dus, uh, dus <okay> ja, dan, dan denk ik ook dat. Uh, dat onze andere vriend, Martijn Luijten... die komt ook nog even aan. Want het is uh, tijd om het uh, tweede nummer even te laten horen. En dat is uh, het uh, nummer uh, wat ik uh, zo geweldig uh, vind. Het uh, nummer Jerusalem. En uh, dan moet ik natuurlijk ook nog even wachten... totdat uh, Marcus ook hier is. Want anders uh, dan gaat, het, uh, gaat het hem niet worden. Uh, in ieder geval, uh, de camera... die staat inmiddels wel aan. En dan uh, ga ik eventjes uh, naar achteren kijken... Uh, ik zie nog even wat, uh, wat, uh, wat dingen die nog uh, aan de gang is. Ja. Uh, Marcus is... Uh, ben je klaar, Marcus? Ja, Marcus? Marcus? Ja. Ja? ja? Wacht, even, hoor, wacht even, wacht even, wacht even, uh, Kan het uh, waar, de, waar, de, waar de vriend, uh, techneut... Uh, ja, hij kan. Nou, ik zou zeggen, Nicole... Uh, het, het, het tweede nummer, dat uh, laten we dan nu even horen. Dat is... Jerusalem. Yes. Op verzoek van Jaap Koper. Een vrij oud nummer. Maar hij blijft, hij blijft dicht bij het hart. Ja, ja, Jerusalem. Ja, ja, Jerusalem. Ja, ja, Jerusalem. Ja, ja, Jerusalem. Jerusalem. Oh, when I think about the way things seem to change, all for the good in your presence. When I think about the way you call my name, I can only thank you. You've been good to me, and you Uh, inderdaad oud zijn... maar ik denk wel dat hij weer actueel is... met alles wat er in de wereld op dit moment gebeurt daar. Ik denk dat, uh, dat hij altijd actueel blijft. Ik denk het ook, als ja. We, als ja. we kijken naar de plek... Juist. Maar ik vind het wel heel erg tof dat je hem hebt willen spelen vanavond hier. Ja gedaan. Ja. Ik ben weer heel, heel erg blij. Dat, dat sowieso. Uh, goed, ik ga even weer wat, wat zoeken wat ik, wat ik hier zou kunnen draaien. En dat uh, ga ik nu uh, vinden. Het is Nederlandstalig werk. En wat heel erg leuk is. Uh, deze mensen die uh, had, ik, uh, had ik ooit samen met Marcus te gast. Alleen we waren er nog niet helemaal op ingesteld. Uh, dat zijn de heren... Van Piekeren en consorten. Maar wat wil nou het geval? En ik ben even aan het zoeken waar ik dat nou weer gelaten heb. En hier is het. Daar heb ik het. Uh, daar, is, uh, daar is nog wat om uh, te doen geweest. Want uh, wat wil nou het uh, geval uh, zijn? Het uh, wilde zo uh, zijn dat er een documentaire is bij de VPRO. En dat gaat over de voorstraat. En daar heeft Jan van Piekeren dit liedje over geschreven. Als de maand van de Oorstraat zonder haan ontwaakt De laatste kroeg zijn deuren sluit De eerste winkel open gaat Verstopt achter je gevels Meer dan duizend verhalen Een straat vol met mensen Die denken en doen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 ben ik thuis? Hier heb ik mijn eerste jointjes gerookt, eindeloos geboomd over de onzin van het leven. Nachtelang gegeten gedanst, gevrezen en geraakt mezelf. En de wereld vergeven, waar ik twee en drie al racht, de hele wereld heb ontmoet, mijn straat vernieuwt zich keer op keer, zoals ze dat al eeuwig doet, wat je heuvelig mooi dan de Venus doet het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt, u trekt mijn stad.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 Huivorig mooie, dan door venus bedoeld. Het bloed in je grachten, dat je hart je verkoelt. U trekt mijn stad, waar ik borrel en bruis. De voorstraat mijn dorp, hier ben ik thuis. Met je huivorig mooie, dan door venus bedoelt, bedoeld. Het bloed in je grachten.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 this time. Sammerhoes uit Rotterdam. En dat nummer dat heette. Heet shit, heette dit. Uh, gewoon simpel een contrabas. En uh, Vera, die heeft uh, dan uh, de akoestische gitaar. Peter en Vera. Peter Vera uh, volgens mij heten ze Jussen. Ze. Uh, die, uh, die vormen het hart van uh, deze band. Oeh. Wordt gewoon <lacht> opgenomen. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ook dat filmpje wordt geplaatst, uh, dames en heren thuis. Bij uh, het profiel van Nicole Bus. Ik kan u al zeggen, dat wordt. Uh, nou, ik denk dat de duimen wel stormlopen. Mick Boskamp, als je zit te luisteren, ik denk dat je op moet geletten Dat uh, die uh, 500 volgers. Ben nou, je erg uh, imagebuilding building afkomen? Ja, dat. Uh, nee, dat. dat. Uh, goed, uh, dank je voor in ieder geval de, de, de nummers die je hebt gespeeld. Graag gedaan. Uh, ga je ook met dat boek. Uh, lezingen erbij uh, geven? Of uh, de, hoe, ga, hoe moet ik dat zien? Wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat gaat ermee gebeuren? Nou, het is, uh, het is een e-book. Dus het wordt ook echt online um, gereleased. En de mm -hmm. reden waarom ik daarvoor heb gekozen... is omdat ja, mijn generatie... en ik merk oh, toch wel wat de oudere generatie... wat meer waarde hecht aan de e-books. Ja. En um, ja, ik heb daar dus voor gekozen... om het online te releasen. Maar ja. wat ik wel ga doen... er zullen wel lezingen plaatsvinden. Daar zijn we nu... Uh, mee bezig. Dus de data volgen nog. Dat wordt nog ja. heel spannend en hartstikke ja. leuk. Um, en volgende week vrijdag. Is het dan zover? Dus ik ben echt uh, volop in de drukte nu. Ik ben blij dat we dat nu hebben gedaan. Uh, ja. Dat we dus een uh, aftrap hebben kunnen geven Zeker. voor datgene. Waar wordt het uh, gedaan? Uh, die, uh, de, de, de presentatie van jouw e-book? Dat wordt nog volgende week bekend gemaakt. O, dus, uh, daar zit ik alweer een gewetensvraag <laughs> te stellen die ik eigenlijk niet, beter niet had kunnen stellen. Maar goed, um, wat ik wel nog wil weten voor wie is het boek ook echt nog bedoeld. Nou, heb je er ook, want je, je wil er iets mee bereiken, denk ik. Ja, het, het is voor een ieder bedoeld die heel bewust bezig is met zelfontwikkeling of die daar, he, voor, die daar geïnteresseerd in is en mm. die uh, daarnaar op zoek is. Uh, mensen die willen groeien, mensen die uh, meer inzicht willen uh, verwerven in, in, in financiën, in, in planning, in structuur, mm -hmm. et cetera. Mm -hmm. uh, dus ik schat 18 plus en ouder, uh, de mensen die echt al met het leven, tussen haakjes, mm. uh, bezig zijn. Dus echt uh, gewoon uh, ook al een heel leven achter de rug hebben? Of, uh, ja, die ook. ook. Nog? Zeer zeker. Ja, want daar zitten dus ook nog uh, reflecterende dingen eigenlijk uh, in. Yes. Dus uh, dat je dus de tekst leest en dat je denkt... Oh, yeah. dit heb ik al eens dus een keer <laughs> zelf bij mezelf meegemaakt. En ik weet dus nu wat ik eraan zou kunnen doen. Want... Inderdaad. Ja, ja, inderdaad. Zeer zeker. En het is de bedoeling dat, dat je geniet. Het is ook, er zit ook heel veel humor in. Ja. Uh, dat, ik vertel natuurlijk ook over mijn eigen um, valpartijen in het leven. Ja. <laughs> en um, hoe ik daar weer van heb geleerd. Dus het is eigenlijk voor een ieder die uh, yeah, the on the edge of uh, beginning life of er al in zit. Ja, want een deel in het boek, hè, vooral het begin... want dat, dat heb ik gelezen, ja. uh, zeg je ook iets... Uh, je bent ook gevormd door datgene wat je als kind thuis hebt meegemaakt. Ja, inderdaad. En soms in sommige gevallen moet je um, in sommige situaties... je mindset weer veranderen. Omdat niet alles per se hè, van je blueprint uit, uit het huiselijke sfeer... Ja. Ja. Um, ook per se goed is of per se jou kan helpen um, naar jouw doelen toe. Dus Duidelijk, dat, ja. Ja. Duidelijk verhaal. <laughs> Ik vond het uh, heel leuk uh, dat je geweest bent. Ik ook. Uh, ja, want uh, het is leuk. dat We, we zouden hier nog uh, inderdaad een half uur. Maar dan hebben we ook nog uh, even de ruimte voor yeah. onze gasten die uh, hierna gaan komen. Gaan ze nu ook al een beetje aankondigen. Riders Rain die gaan uh, zo dadelijk... Uh, woe woe woe woe woe! Ja, ja, ja, ja, ja. Die gaan zo direct, uh, die gaan zo direct uh, spelen. Tussen 8 en 10. Uh, tenminste, in ieder geval van 8 tot 9. Uh, de live nummers. En daarna zullen we hier en daar... nog even een gesprek uh, vervoeren. Uh, Nicole, uh, dank je nog, nog, nogmaals... voor je komst hier uh, ja, naar de Ja, Jij bedankt, Jaap. Hartstikke ja, bedankt. Van tof dat je geweest was. Dat, uh, <laughs> dat blijf ik zeggen. En uh, dan ga ik ook nog even wat nummers... Uh, nog eventjes in uh, de, de... toverdoos uh, gooien. Want dat... Heb dat hebben we hier al. Uh, en dan kan. Uh uh, gerust uh, hard uh, kan Marcus bijvoorbeeld dan ook nog eventjes uh, links en rechts... nog uh, wat dingen uitproberen met uh, proberen met, uh, met One, Clueless, uh, One Clueless Friend. Is datgene wat ik in mijn hoofd heb zitten om uh, te draaien. Uh, met uh, Riders Reign. Uh, dit uh, is een van die nummers. Uh, want Nicole had net uh, een nummer uh, gemaakt... Uh, wat ze opdroeg aan uh, de slachtoffers van MH17. Maar als ik dit nummer van Dick erbij haal... Dick en Martijn van uh, One Clueless and Friend... dan hebben we daar een beetje hetzelfde verhaal bij Clockwork. as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 Dat hij, uh, dat hij door, op doorstart staat Maar daar staat hij dus niet op uh, En toen was het een beetje rustig om de zender Dus die staat er af te wassen En ik denk, uh, waarom gebeurt er nou niks Maar uh, hij stond niet op doorstart Hier is Unicorn van de Cosmic Carnival Het was uh, Julius uh, op 17 april uh, hier uh, bij Alternative FM. Uh, dit is uh, een uh, proloog. Nou ja, hoef wel. We hebben gewoon twee uur er al op zitten. Eens even kijken hoor. Ik ga eens even een beetje stiekem zitten luisteren, vinken. wat uh, zich daar allemaal aan het afspelen is uh, voor me snuffert. En dat uh, zijn. Uh, kijk, kijk, ze staan. Ja, ja, dat, uh, dat gaat uh, straks nog wel wat, uh, wat worden met Riders Rain. die straks tussen 8 en 10. Uh, het een en ander zullen laten horen en uh, ook Ariana zal dan het een en ander gaan vertellen. en Het, het leuke de, uh, verhaal hiervan is, terwijl hij ze op de achtergrond een beetje uh, het een en ander hoort uh, doen, uh, want zo dadelijk gaan ze echt uh, spelen. Uh, is dat er bij uh, de achtergrondzangeressen uh, er twee uh, zijn uh, waar we mee bezig zijn. Eén heeft uh, definitief al ja gezegd, dat is uh, Aina. Ze heet uh, officieel uh, Jantien. Die, uh, die komt in februari hier uh, een, uh, een paar nummers uh, spelen. En Tessa uh, is ook een van de andere achtergrondzangeres En die komt ook als het uh, goed is. Maar dat uh, zal dan uh, wel gaan plaatsvinden op het moment dat zij eigenlijk uh, uh, ja, min of meer haar werk uh, geschreven hebt En dan uh, is er nog een, uh, een derde achtergrondzangeres. Ook die maakt eigen materiaal ja daar moet ik nog heel eventjes uh, achteraan uh, gaan uh, voor de mensen die op de webcam uh, zitten kijken die moeten dan uh, Nou, even kijken een beetje achter mij uh, gaan zitten koekeloeren en dan heel ver weg uh, kunnen ze dan uh, de band uh, zien uh, Cagon, een uh, wat is het een synthesizer of uh, keyboard dat uh, staat er allemaal en natuurlijk uh, ook nog een uh, gitaar en een uh, basgitaar Kortom, uh, ze zijn hier op uh, volle uh, sterkte. Goed, tegen die tijd dat ik uh, nu uh, wel het een en ander heb gezegd... Uh, ga ik eerst even kijken of ik nog, uh, nog weer iets uh, kan, uh, kan spelen uh, uit het overdoos. Jawel, dat is leuk. En dat nummer dat heet uh, Inconsolable. met Inconsolable. Nog uh, één gaan we er uh, nog even draaien voor het uh, nieuws van acht uur. En dat is uh, Uberig. En dat uh, nummer dat heet, uh, nou ja, zeg het zelf maar, uh, Uniform Child. Tot zo. You say you want grow old with me But I just want to stay Ja. Ik denk je, nou het komt wel uit met de tijd, maar uh, dus niet. Uh, ik heb nog uh, gewoon, uh, nou zullen we dat nog even stiekem, uh, nog even beginnen luisteren, want dat gaan we zo direct uh, krijgen. Ja, dat, dat staat je dus uh, zo direct na acht uur uh, te wachten. Rider's right Rain uh, in een akoestische setting. Tot zo!